9 uur in Montserré met het NOS-journaal. De politie heeft in de eerste helft van dit jaar veel minder boetes uitgedeeld dan in de eerste zes maanden van 2011. In totaal werden er tot en met juni 4,3 miljoen verkeersboetes uitgeschreven. En dat waren er een half miljoen minder dan vorig jaar. De cijfers zijn afkomstig van het Centraal Justitieel Incasso-bureau dat de boetes verstuurt en int. Dat er minder bekeuringen zijn uitgedeeld is volgens deskundigen het gevolg van een aantal oorzaken. Eén daarvan is het afschrikwekkende effect van hogere boetes. Verder hebben de politieacties waarschijnlijk een rol gespeeld. Tijdens de acties voor een betere cao werden er nauwelijks bekeuringen gegeven. Het aantal boetes daalt overigens al een paar jaar. In 2007 werden er ruim 12,5 miljoen boetes uitgedeeld. Vorig jaar waren dat er 10 miljoen. Bondgenoten van Ecuador hebben Groot-Brittannië gewaarschuwd voor ernstige gevolgen als zij de ambassade van Ecuador in Londen binnenvallen om Wikileaks-oprichter Julian Assange aan te houden. De Bolivariaanse Alliantie van de Volken van ons Amerika neemt het voor Ecuador op. De regering van Ecuador besloot donderdag om Assange politiek asiel te verlenen. De Wikileaks-oprichter zocht op 19 juni zijn toevlucht in de ambassade van Ecuador in Londen. Hij wil voorkomen dat hij aan Zweden wordt uitgeleverd. Justitie wil hem daar ondervragen in een verkrachtingszaak... maar Assange denkt dat hij door Zweden aan de VS zal worden uitgeleverd. Dat hem wil berechten vanwege de onthullingen van Wikileaks. Bij explosies in de Libisch hoofdstad Tripoli zijn twee doden en verschillende gewonden gevallen. In een drukke straat ontplofte een autobom bij een opleidingsinstituut voor vrouwelijke politieagenten. Daarbij vielen volgens de Arabische tv-zender Al Arabiya twee doden. Bij een aanslag op het ministerie van Binnenlandse Zaken zouden geen slachtoffers zijn gevallen. De val van Gaddafi heeft niet geleid tot rust in Libië. In het land leven veel mensen in stamverband en deze vaak goed bewapende rivaliserende groepen zorgen voor veel geweld. En dan het weer. Het wordt opnieuw een tropische dag... met maxima van 30 graden langs de kust tot plaatselijk 36 graden in het Zuidoosten. In de loop van de avond kan er lokaal een bijvallen. Dit was het NOS-journaal. Ja, sorry, ik ben een beetje laat. Ik ren nu naar Greenpeace. Die staan hier ook ergens op Lowlands. Een beetje te lang met Jan Douwe bij die karnemelk kletsen. Ik weet eigenlijk niet of ik het haal, hoor, want... Dat is een pakweg 100 meter verder, Dan gaan we een bootje op. Maar weet je wat, ik kom over een minuut of tien wel bij het bootje, dit red ik niet. Uh, over 10 minuten. Uh, Joost, dat was 100 meter. Volgens mij is dat sinds kort 9,5. Ik weet het eigenlijk niet eens met mijn hoofd. Weet jij het, uh, Olaf? zit hier naast Weet jij het, de, de, negen, de 100 meter? Ik denk 9 seconden, punt 59. Oké, okay. uh. goed. Nou, hoe dan ook. Welkom terug bij Vroege Vogels. Lolens begint weer ja, een klein beetje tot leven te komen. Her en der zie je wat mensen tussen de stands en de tents, tenten rommelen. Maar de bands uh, spelen nog niet. Um, dat is, deze rust is natuurlijk niets vergeleken bij het geluid dat straks weer losbarst tot diep in de nacht. Um, wat doet dat eigenlijk met de natuur om ons heen? Daarover straks meer. En ook aan tafel begint het hier wat drukker te worden. Net was, waren Louise Vett en Jan Douwe-Kroeske er. En nu uh, Olof van der Gaag uh, van Stichting Natuur en Milieu. Olof, zodra ik jij eerst nog even naar, ik kijk naar heen ons regisseur, een muziekje. De song Liza uit de musical Showgirl van George Gershwin... uitgevoerd door leden van het Nationaal Orkest van België. Lolens trekt traditioneel een geëngageerd en progressief publiek. En daarom is er ook plaats voor politiek. Over twee uur op het India-podium. Ik kijk er nu zo. Ja, ik zie in de verte zie ik het India-podium uh, liggen. Uh, komt een aantal lijsttrekkers. In elk geval Diederik Samson, Jolande Sap, Alexander Pechtold. Wat willen de partijen eigenlijk op het gebied van natuur en milieu? Het antwoord hierop vind je hopelijk in de Groene Kieswijzer van Stichting Natuur en Milieu, die we zo dadelijk lanceren. Olaf van der Gaag, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, we hebben de Stemwijzer en de Klimaatwijzer en de Jongerenwijzer, kortom heel veel uh, wijzers. Waarin is de Groene Kieswijzer uh, anders? De Groene Kieswijzer laat in 15 korte stellingen precies de verschillen zien tussen politieke partijen... als het gaat om energie, maar ook om natuur, om dierenwelzijn... Dus het kost je drie, vier minuten. En dan weet je waar je aan toe bent. Ja. Uh, nou, laten we maar eens een, een aantal van die stellingen erbij pakken. De, een van die stellingen luidt... De bouw van kolencentrales in Nederland vind ik acceptabel. Wat vinden de partijen? Tot ons grote genoegen zeiden heel veel partijen dat ze dat niet acceptabel vinden. Dus er is een grote meerderheid van de politiek in Nederland... die tegen de komst van nieuwe kolencentrales is. Dus dat vonden wij een fijne uitkomst. Ja, is fijn. is, is, is, maar ook verrassend... Uh, Opmerkelijk. Ja, wel, wel enigszins verrassend. Ja. Ja, het viel ons ook wel op dat dan net de PvdA uh, neutraal had ingevuld. We hadden gedacht dat de PvdA daar eigenlijk uh, ja, ook uh, kritisch over zou zijn. Nou, kritisch zijn ze wel, maar ze zeggen niet dat het onacceptabel is. Terwijl grappig genoeg de VVD bijvoorbeeld dat wel zegt. Ja. Um, en als je dus zo voor zo'n stelling kiest, dan kies je... Of hein, als je dat aanvinkt, dan weet je wat die partijen vinden... en dan weet je of dat aansluit bij wat je zelf... Uh, vind. Ja, en als je het echt uh, precies wil weten, dan kun je doorklikken... en dan kun je nog een kleine toelichting per partij zien. Dus dan kun je bijvoorbeeld zien waarom de PvdA neutraal heeft ingevuld... en de VVD uh, het onacceptabel vindt. Ja. Um, een andere stelling. Vlees moet in het hoge btw-tarief vanwege de grote schade aan milieu. Wat vinden ze? Ja, hier gaat de politiek uh, behoorlijk midden door. Uh, er zijn veel partijen die het uh, ermee eens zijn. Bijvoorbeeld uh, GroenLinks, uh, het CDA... Uh, uh, de ChristenUnie, uh, die zijn er allemaal wel uh, voor. Uh, sorry, het CDA trouwens niet. Nee, uh, ik kan dat, niet was een, uh, dat zou nee, toch niet nee. nieuws zijn uh, nu. Ja. <laughs> ja, nee, het is D66 ChristenUnie GroenLinks. Uh, die zijn voor een uh, hogere BTW op vlees uh, bijvoorbeeld. Uh, er zijn ook veel partijen op tegen, ook bijvoorbeeld de uh, Socialistische Partij en de PVDA. Uh, ja. En die zijn daar met name op tegen vanwege de koopkrachteffecten. Ja, omdat het dan duurder wordt voor de mensen. Ja, de ja. gehaktbal moet betaalbaar blijven. Ja. Is de PVV daar dan ook uh, schaart hij zich aan de zijde van, van de SP dan? Ja, dat denken we wel. Maar helaas wilde de PVV opnieuw niet meedoen aan deze kieswijzer. Dus we hebben ze een paar keer uitgenodigd. Van Doe nou gewoon mee. Uh, maar dat doen ze helaas niet. Uh, goed, we gaan naar een volgende. Ja, die Hoe hebben jullie eigenlijk bepaald, die 15 stellingen? We hebben alle programma's doorgelezen. En we hebben daar geprobeerd uit te halen wat de grote verschillen zijn. En het doel is dus om te zorgen dat het en over de grote kwesties gaat... op het terrein van duurzaamheid. En dat je zo snel mogelijk ziet wat het verschil is. Ja, en dat het ook een beetje uiteenloopt natuurlijk. Want als ze het dat... allemaal wel oké okay vinden of uh, met elkaar eens zijn... Dan, dan heb je niks als een kieswijze. Klopt. Nee, en dat vonden wij zelf ook een van de leuke dingen. Je ziet heel uh, markante verschillen tussen politieke partijen. Ook bijvoorbeeld uh, tussen de linkse partijen onderling. Uh, voor veel kiezers lijken die misschien op elkaar. Maar als het gaat om duurzaamheid... Uh, dan zijn SP, GroenLinks, uh, PvdA heel anders. En op uh, wat voor manier heel anders? Nou bijvoorbeeld is er, uh, uh, groener of duurzamer? De stelling die we net hadden over het vlees. Uh, de PvdA, SP uh, zijn tegen hogere btw op vlees. Ja. Uh, GroenLinks en uh, D66 zijn daarvoor. Uh, andere en partij stelling. voor de dieren waarschijnlijk. partij voor de dieren ja. sowieso. Ja. Uh, maar ook eentje bijvoorbeeld over 130 kilometer rijden op de snelweg. Uh, moet dat worden teruggedraaid of niet? Dat is ook een van onze uh, stellingen. Uh, de SP die vindt dat die uh, niet hoeft te worden teruggedraaid. Uh, D66 vindt dat ook. Uh, GroenLinks vindt bijvoorbeeld wel dat het moet worden teruggedraaid. Ja. En is dan weer in het gezelschap van de PvdA. Dus PvdA en GroenLinks willen de 130 kilometer terugdraaien. Die kiezen, kiezen voor de luchtkwaliteit, onder andere. Geluidsoverlast. Uitstoot, ja. Ja. Ja. Uh, en, en de SP dan? En de SP uh, en D66 niet. Want die denken aan de, de vrachtwagenchauffeur op de weg. Of, uh, nou ja, Die mag natuurlijk nooit 130, maar he, de, de, de mensen op de weg, de forensen... De, de... Ja, als je de dan in de toelichting de klassen, kijkt uh, bij de SP... dan zie je wel degelijk dat ze bijvoorbeeld op snelwegen... rond de grote steden kritisch zijn over de snelheid. Uh, dus het is een genuanceerde toelichting. Uh, maar ze hebben ingevuld dat die niet hoeft te worden teruggedraaid. De verhoging naar 130 kilometer. Oké. Okay. Uh, vandaag gaat er ook nog een andere uh, stemwijzer, een kieswijzer online. Er zijn er al heel veel, maar de dierenkieswijzer die hadden we nog niet. Uh, Dirk-Jan Verdonk van de Dierencoalitie, samenwerkende dierenorganisaties. Uh, goedemorgen aan de telefoon. Uh, Goedemorgen. Goedemorgen Dirk-Jan. Waarom nou nog een aparte dierenkieswijzer? Nou ja, wij vinden als dierencoalitie dat uh, in de huidige kies- en stemwijzers dieren er eigenlijk nogal bekijt vanaf komen. En uh, in Nederland leven natuurlijk extreem veel dieren. Als je bedenkt dat alleen al in de vee-industrie we er per jaar een, een half miljard uh, vogels en zoogdieren doorheen draaien. En dan hebben we het er niet eens over visserij. En dat, dat laat wel zien dat, dat dieren erg belangrijk zijn en um, dat we als mensen ook voor die dieren verantwoordelijkheid dragen, ook als burger in het stemhokje. Dus vandaar dat we als dierencoalitie uh, dachten we moeten een, een instrument ontwerpen om mensen te helpen om een diervriendelijke keuze ja. te maken. En dan gaat het dus vooral om dieren die gebruikt, misbruikt uh, uh, worden binnen de, de bio-industrie en de voedselproductie. Uh, dat is een belangrijk thema, maar het gaat ook wel degelijk over huisdieren, over proefdieren, over dieren die in het wild leven. Eigenlijk over alle dieren waar we in Nederland uh, op een of andere manier verantwoordelijkheid voor maar dragen. Maar kom je dan als je die dierenkieswijzer een beetje diervriendelijk invult niet automatisch bij de partij voor de dieren uit? Het zou toch raar zijn eigenlijk van niet? Nou ja, het, het is, net als de groene kieswijzer bestaat de dierenkieswijzer uit een aantal stellingen, ruim 20. En daar kun je gewoon opgeven of je het er eens of oneens mee bent en vervolgens krijg je te zien welke partij het best bij jouw keuze past. En, en dus betekent dat dat je niet automatisch bij de Partij voor de Dieren uitkomt. Wat natuurlijk wel zo is, is dat als je uh, meestemt met de standpunt van de dierencoalitie, dat dan inderdaad de Partij voor de Dieren uh, er als beste uitkomt. Ja, en kan het dan ook nog zijn dat de uitkomst van de groene kieswijze en de dierenkieswijze heel anders is? Dat, dat valt te bezien. Ik, ik denk dat daar, uh, dat daar best wel grote overlap in is. En ik, ik, er zijn natuurlijk ook best een, een aantal stellingen die, uh, die we hetzelfde hebben. We hebben ook een stelling over de, over de vleestaks. En ik, ik neem aan dat de, de groene kieswijzer ook wel een stelling heeft... over de ecologische hoofdstructuur bijvoorbeeld. Ja. Oké, okay. uh, Dirk-Jan Verdonk, heel hartelijk bedankt van de Dierencoalitie. Uh, Olof, ja, jij nog, even, hey, waar, waarom niet een samenwerking? We hebben zoveel kieswijzers, de klimaat, de groene en de dieren... Waarom niet de krachten gebundeld? Ja, dat, dat is een goed idee. Dat uh, kunnen we de volgende keer ook zeker weer doen. Uh, wij hebben geprobeerd om uh, alle belangen van natuur, van klimaat, van energie, uh, ecologische hoofdstructuur en van dieren in één korte kieswijzer uh, te bundelen. Ja. Uh, en als je dan nog twijfelt, zou je over kunnen stappen naar de dierenkieswijzer voor nog een specifieker uh, advies of uitkomst? Ja, mensen die echt hun stem willen bepalen... op uh, het punt van dierenwelzijn, die kunnen daar heel goed terecht. Uh, mensen die het uh, wat breder vanuit het uh, perspectief van duurzaamheid willen doen... dus ook klimaat en energie, uh, ja, die zijn bij de Groene kieswijzig aan het goede adres. Ja. Um, waren er nog andere verrassingen binnen de stellingen... en de uitkomsten die je kreeg van de verschillende partijen? Uh, wat wij wel interessant vonden is uh, die belasting van reiskostenvergoeding. Uh, dat is een heet punt geweest uh, met de Kunduz-coalitie of het Lentakkoord... Ja. Uh, en uh, je ziet dat uh, toch vrij veel partijen daar uh, koudwatervrees hebben gekregen. Uh, dus D66 en uh, GroenLinks die zijn nog steeds voor het uh, belasten van de kilometervergoeding. Maar anderen willen er weer vanaf. Anderen willen er vanaf, of een stukje vanaf. Of, uh, ja. Nou ja, uh, dus dat is een spannende, hoe dat ja. gaat aflopen. Goed, dat zit verwerkt in die 15 uh, stellingen. Dat is een van de 15 stellingen. Oké, okay, nou goed. Uh, we hebben hier een knop. Uh, ik zou zeggen, geef er, een, uh, geef er een ram op. En dan uh, openen wij de groene nou, kieswijzer en de dierenkieswijzer. Nou, Olaf geeft een klap. Kijk, dat was het, Ole van der Gaag. En Dirk-Jan Verdonkt, enorm bedankt. En de links naar beide kieswijzers zijn te vinden op vroegevogels.vara.nl. En wij gaan nu weer naar Joost Huizing, die nog steeds... Ben je al uitgeheigd, Joost? En waar ik, ben je? Ik zit op het rustigste en mooiste plekje. En uiteraard ben ik uitgeheigd. Uh, dit, dit wordt de drukste plek van Lowlands volgens mij vandaag, met dit weer. Het Lake Lowlands, en daar staat Greenpeace. Jullie hebben de beste plek uitgezocht. Het is fantastisch, hè? Ja. Ja. Jullie voeren hier actie tegen de plannen van Shell om op de Noordpool te gaan. Of om op de Polen te gaan, uh, gaan olie zoeken. Ja, klopt. Die zijn van plan om olie, uh, olieboringen te doen uh, op de Noordpool. Moeten ze natuurlijk gewoon afblijven. En uh, wij zijn bezig met een wereldwijde campagne om dat tegen te gaan. Ja. En hier staan we specifiek om uh, Shell te stoppen met die met, plannen. Met een leuk spel. En ja. dat is allemaal op en bij het water. Maar ik wil op het water. Want hier gaan straks al die mensen zwemmen. En jullie zijn de weinigen die hier een bootje hebben. Ja. Een opblaaskano. Daar Aan gaan heen. wij in. Ja. Uh, Kijk of dat lukt hoor, zonder uh, natte voeten. Ja? Dit is heerlijk, het water is warm. Ups. Ja, Naomi. Ja? Hoeveel mensen kwamen er gisteren? Uh, er zijn, uh, gisteren weet ik het niet uh, precies... maar eergisteren zijn er 180 mensen in de kraan geweest. En wat moeten die dan doen in die uh, een hele hoge uh, heisgraan? Ja, je ziet hem hier achter ons. Hij is ontzettend hoog. Hij is 20 meter en uh, zij gaan als uh, Arctic Defenders... gaan zij in die kraan gehezen worden. Zij met z'n iemand op de kant heeft een joystick. Die kan daar uh, hunzelf uh, ophijzen en dan naar voren brengen. Dus zij worden als een soort van grijper helemaal het water overgebracht. Op het water liggen ijsschotsen. En op die ijsschot zijn hele vieze boortorens. Die boortoren zitten daar met een pin in en die kun je pakken. Dus de bedoeling is dat je door je maatje met die joystick naar voren wordt gedaan. Dan drukt hij op de knop, dan ga je naar beneden. En dan krijg je één kans om zo'n boortoren uit de Noordpool te grijpen. Het is, het is net als dat spelletje op de kermis. Ja, exact, ja. ja. Van die grijpheiskraantjes. Van die grijpheiskraantjes, Maar dan ja. een paar maatjes groter. Uh, ja, ja. Kijken hoe warm het water nu is. Lekker. Het is heerlijk. Uh, hoe goed ben jij in KNO? Uh, nou... Ik hoop niet genoeg om jou weer terug ja. te krijgen. <laughs> ja. Nou, laten we eerst maar eens naar, naar voren toe gaan. Lekker, joh. Hey. Uh, Hé. Menno, uh, nemen jullie het over? Want ik, uh, ik blijf hier. Ja, we zien, we zien jou niet meer. De ene keer wil je in een bubbelbad. En nou wil je daar weer blijven. Nou, Joost, uh, de succes. hoor je vast uh, straks nog. Uh, nu weer even over naar de dames hier voor de uh, 3FM-studio... waar wij de twee uur van uitzenden. Uh, u hoorde ze al een paar keer in het eerste uur... Janine van Amsterdam en Melanie Broers... violisten bij het Nederlandse Orkest- en Ensembleacademie. Uh, Janine, wat gaan jullie nu spelen? Wij spelen twee korte stukjes. Uh, allereerst Allegro uit Wiener Serpentine van Mozart en daarna een duetje van Bartok. Dankjewel voor een ontwakend Lowlands. Janine en Melanie. Janine en Melanie. Sorry, ik, horen we ze nog voor de laatste keer voordat ze zich op gaan maken voor hun groot concert hier op uh, Lowlands. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De eikenprocessie vlinders zijn laat dit jaar. Ook zijn er tot nu toe erg weinig wespennesten geteld. Normaal is augustus juist de wespemaand. Volgens Arnold van Vliet komt het door het natte begin van de zomer. En verder werden deze week, u herkent hem misschien al op veel plekken... trekkende, bonte vliegenvaars gezien. Deze vogels komen uit Scandinavië. Met duizenden tegelijk trekken ze nu over Nederland richting Afrika. Over naar de samenvatting van onze fenolijn. Zetwig Duindam vanuit Eetbaar Utrecht. Deze week valt het zachte zomerfruit in de Utrechtse binnenstad van de bomen. En dan heb ik het over de vruchtjes van de witte en de zwarte moerbij... Gisteren proefde ik ze voor het eerst. Braamachtige, frisse, sappige vruchtjes. Hmm. Beertje Sluiters uit Nijmegen. Het is vandaag 15 augustus. En ik heb ontdekt dat er al herfstblaadjes vallen. Bessen kleuren al vooral De lijsterbest begint al. Ik zag ook nog in de Vossenlaan latrus bloeien. En rozenbottels zag ik ook al. Karin Kwaak, het Emtar. We hebben de hele voorjaar hebben we een papa en een mama... Patrijs in de tuin gehad, die telkens op bezoek kwam, maar we hebben nog nooit jongen gezien. En wat schetst onze verbazing vanochtend achter in het weiland, tegen de maisrand, komen ze langs wandelen met wel tien jongen, misschien zelfs elf. Nou, onze dag is weer goed. Bakhuizen uit Milburg. ik woon in de wijk Douwendalen. Net tussen elf uur en kwart over elf zweefden er drie ooievaars boven de wijk. Het was een majestueus gezicht. Monique van der Broek uit Den Haag. Ik heb net om half zes nog een laatste gierzwaluw gezien. Volgens mij waren ze al lang weg, maar ik zag er nog eens. Tony Mentink uit Winterswijk. Ik heb vandaag om kwart voor vijf in Loggen aan de Bolksbeekweg... aan de slootkant en in de lucht een zwarte ooievaar gezien... Waarschijnlijk een laatste ling op weg naar warmer orde, maar voor mij een eerste link. Dag, nog even met Karin Kwaak. Ik heb toch niet goed geteld. Het lijken er in totaal 15 te zijn: papa, mama en 13 jongen. Niet te geloven, wat een feestje. Dat was Venolijn. blijft u bellen met die Venolijn op 035 6711 8 en Jan Dijl Kroeske, die hier nog steeds bij me zit, die meldt dat er op Twitter melding gemaakt wordt van een gestolen rolstoel op Camping 4. Dus ziet u op of rond Lowlands iemand in een rolstoel waarvan u denkt: Nou, nah, die hoort er echt niet in, uh, spreek hem even aan, want dat is natuurlijk knap waardeloos als je plotseling hier je tent openritst en je bent je rolstoel kwijt. Um, ja, misschien. Hoort u wat op de achtergrond? Dat zijn nog een, wat, wat, wat kranen en wat apparaten die hier weer nieuwe dingen opstellen op het festivalterrein. Verder is het nog behoorlijk uh, rustig. Maar dat is over een paar uur natuurlijk wel anders. Op minstens zeven podia zijn er dan tegelijkertijd optredens. Drie dagen lang enorm veel geluid in het doorgaans zo rustige Flevopolder bij Biddinghuizen. Hoe reageert de natuur daarop? Verlaten vogels hun territorium en wat doen de zoogdieren? Hans Slabbekorn van de Universiteit van Leiden doet onderzoek naar de invloed van menselijke geluiden op dieren. En Henny Radstaker loopt met hem in een parkje vlakbij de Leidse universiteitsgebouwen. IJsvogel. Midden in de stad, midden tussen de herrie. We staan in een klein parkje in Leiden langs een toch een drukke verbinding. En we zien en horen een ijsvogel voorbij komen. Precies, ja, langs de Wassenaarsenweg in Leiden. Drukke weg, eh, vrij lawaai en er komt nu ook een vliegtuig over. Dus er is voldoende lawaai, maar eh, ja, ook in de stad eh, weten vogels zich toch eh, te handhaven. Dat is iets waar jij heel veel onderzoek naar hebt gedaan. Naar de invloed van eh, met name geluiden van de stad, van verkeer op eh, het gedrag van vogels. Nou ja, als je die ijsvogel zo ziet dan denk je van nou, ah, dat valt best mee. Je piept ja, er wel wel bovenuit. Ja, op een individuele vogel kunnen we nog niet zoveel van zeggen. Maar eh, een ijsvogel is wel een soort die... Eh, ja, ...die veel eisen aan zijn habitat uh, stelt, maar die ligt met name dat er ja, goed viswater moet zijn. En, uh, het moet niet te druk zijn met, uh, met dagjes mensen, maar het lawaai is misschien minder van belang. Hij heeft een vrij hoge piep, zoals we net nog hoorden. en Het verkeerslawaai is veelal uh, ja, van lage frequentie en is misschien daardoor uh, ja, niet maskerend... ...en eigenlijk niet, uh, niet tot overlast van de ijsvogel. Uit die onderzoeken die jij de afgelopen jaren hebt gedaan, blijkt dat vogels in de stad vaak een wat hogere frequentie gaan, zijn gaan gebruiken hè, om met elkaar te communiceren. Dan heb je het over een vrij continu geluid natuurlijk. Hè. Maar zo'n zo festival als Lowlands, dat is, dat is er een paar dagen. Ja, midden in uh, het polder, maar ook in de natuur. Er zijn wat bossen uh, om het festivalterrein heen. Wat voor invloed heeft dat nou op de natuur? Een paar dagen zo'n popfestival met verschillende podia, met verschillende geluidsbronnen. Ja, dat hangt ontzettend van, uh, af van wanneer je zo'n festival organiseert. En ik denk uh, nu redelijk laat in de zomer dat dat voor de meeste uh, diersoorten eigenlijk heel uh, acceptabel is. Omdat uh, met name voor de vogels het voorjaar het allerbelangrijkste is. Uh, ja, het, het broedseizoen? Het uh, broedseizoen. Dan is zang belangrijk. Uh, als je dan niet gehoord wordt, vind je geen partner, kun je niet reproduceren of als er uh, ja, tumult is en onverwachte geluiden... en je wil je ergens gaan settelen in een territorium, maar je doet het dan niet. Je gaat elders naartoe. Dat zijn eigenlijk de mechanismes waardoor er een negatief effect kan zijn van lawaai. En die verwacht ik dat het ja, laat in het seizoen veel minder zijn dan in de piek van het broedseizoen... of wanneer de vogels bijvoorbeeld terugkomen van de wintergebieden. En dan is het ook nog de festivaluren. Die komen minder overeen bijvoorbeeld uh, met de, de piek van de zang dan bijvoorbeeld uh, onze spits uh, met, uh, met het autoverkeer. Want dat valt uh, vaak ontzettend uh, samen met uh, de, de piek van, het, uh, van de vogelzang. Ja, op het moment dat die vogels zich uh, om u of zes uh, zich laten horen... dan ligt iedereen op het festivalterrein te camping nog te, te slapen. Precies, die hebben dan last van uh, lawaai-overlast van die vogels. <laughs> <laughs> maar goed, er zullen zelfs ook wat vogels op het festival afkomen. De bekende meeuwen en kraaiachtigen omdat er best wel wat te biedsen valt natuurlijk op zo'n uh, ja, samenloop van, uh, van mensen die uh, ook de, het nodige nuttigen. Maar hoe reageer je ja. de soorten die nu daar zitten en hun jongens zitten te voeren? Want die, die kunnen niet weg, denk ik. Nee, nee ik denk dat nou, een aantal beesten die kunnen wel weg, denk ik. Ze zijn uh, minder uh, honkvast in dit, uh, deze periode. Ook als ze jongen hebben? Ja, ik denk, nou, Sint-Nest zitten natuurlijk niet, maar ik denk dat de meesten al, zijn al wel uitgevlogen en er wordt nog wat gevoerd. Of er zijn groepjes jongen die samen aan het, uh, aan het voedsel verzamelen zijn. Dus die kunnen best een bosje verderop gaan zitten of een paar honderd meter verder weg van het geluid. Uh, ik bedoel, uh, ja, op de campsites en in de buurt van het festival, daar zullen zeker minder vogels zijn dan wanneer dat festival er niet zou zijn op dit ogenblik. Die gaan gewoon een eindje verderop zitten? Die gaan denk ik een eindje verderop zitten, ja. En andere dieren, is daar iets over bekend? Ja, nou, er is, een, uh, er is vrij weinig over gepubliceerd. Maar er is wel uh, onderzoek gedaan uh, een tiental jaar geleden... naar een uh, festival, een jaarlijks festival in Engeland. En daar waren ze, uh, ja, maken ze zich druk over de vleermuizen. Er is een lokale vleermuizensoort daar die uitvliegt uit een, uh, uit een grot. Of, uit een, uh, of zelfs uit een, uit een gebouw waar ze in slapen. In de schemering, hè, meestal zo. In de schemering gaan die naar buiten. Maar dan is het ook heel lawaaiig met dat festival. Mm. En wat bleek is dat uh, die, die vleermuizen dus inderdaad een uur langer... ...binnenbleven dan dat ze normaal uh, zouden doen, omdat ze toch uh, onraad uh, hoorden. En uh, nou, dat heeft uh, gevolgen gehad misschien voor die nacht dat ze wat nou, later begonnen met voedsel zoeken. Uh, maar de vleermuizen zijn gebleven. Het was ook hetzelfde aantal, zeg maar, voor en na de telling. Uh, uh, telling voor, uh, van het, uh, voor en na het festival. Dus uh, ja, daar is weinig directe schade, voor, ook voor die vleermuizen, gebleken. Zeg je nou van nou zo'n festival dat uh, de invloed daarvan valt eigenlijk wel mee? Nou mijn inschatting nu voor bijvoorbeeld Lowlands uh, in dit jaargetijde op die plek. Uh, ja zonder dat ik veel weet over de soorten die daar voorkomen. Uh, zou ik inderdaad als uh, niet of gering uh, willen inschatten. Maar het neemt niet weg dat het de moeite loont om toch daarnaar te kijken. En is, uh, ja, dat soort festivals en zeker als ze in het voorjaar zijn. Maar dat zijn ze meestal niet hè? Uh, Oog te hebben voor wat er eventueel aan schade kan zijn, omdat je, ja, dat niet in eerste instantie uh, de gedachte is van natuurlijk, de festivalorganisateur. Uh, de geluidsoverlast voor dieren, maar natuurlijk ja, het publiek zelf uh, is misschien nog wel uh, de meest risicovolle groep. Uh. Ja, laatste, die laatste vrachtwagen die we hoorden daar, die, uh, die rijdt ook hier wel rond. Dus ja, die risicovolle groep zal daar hier ook wel wat last van hebben. Bosuilgeluid. Ja, een bosuil op Lowlands. Op dit tijdstip, nou ja, het, het, op zich zou het kunnen, want... Uh, al vroeg in het najaar gaan ze roepen, maar het is niet heel waarschijnlijk dat je vandaag hier op dit festivalterrein zo'n nachtbraker hoort. Deze bosuil komt van een cd, want we gaan de winnaars bekendmaken van de bosuilenprijsvraag en de tuinfotografiewedstrijd. Eerst maar eens die prijs. De workshop tuinfotografie met Modeste Herwig. Een dag lang op 25 augustus koffie en lunch. En dus die workshop in de Hortes in Utrecht. Zo'n 350 mensen stuurden in. En de gelukkige winnaar is Saskia Brebaert uit Stolwijk. Gefeliciteerd Saskia. En de winnaar van het boek van Nico de Haan is ook een dame. Dorit Bouwman uit Amersfoort ontvangt het boek. Kromme snavels en scherpe klauwen. Omdat zij wist hoe een uilskuiken vanaf de grond weer terug in de boom in het nest komt. En dat is niet omdat het jong door vader of moeder met de snavel opgepakt wordt... zoals vrij veel inzenders gokten. Nico de Haan mag zelf het goede antwoord geven. Als je een jong bosuiltje vindt, uh, zeg maar wat aan de voet van een stam... dan denk je, dit komt nooit meer goed, direct naar een asiel. Maar dat moet je dus niet doen, want s'avonds als het donker wordt, Dan zet dat hele jonge bosuiltje zet zijn klauwen in de boom... begint met zijn vleugeltjes te flapperen... en loopt als het ware al flapperend en al met zijn klauwen zo naar boven de boom in. Gebruikt zelfs zijn snavel Ze erbij. Zijn snavel erbij, alles erbij. Om, als een aap zeg maar klimt hij de boom in. En dan gaat hij op een van die takken zitten... en dan komt Moe en die komt muizen brengen en zo gaat het dan door. En dan blijft hij natuurlijk boven, dan gaat hij niet meer naar beneden... Maar... Als ze net het nest uitkomen, ja, dan duiken ze naar beneden... en dan liggen ze daar weerloos op de grond. Maar ze zijn niet weerloos, ze lopen gewoon naar boven. Mevrouw Bouwman schreef erbij... kan Nico, als hij die toch die, die uilen in zijn tuin heeft daar volgend jaar niet een mooi filmpje van maken. Ja, uilen op bestelling, dat lijkt me fantastisch. Nou, mevrouw, ik zal heel goed opletten volgend jaar. Maar ik beloof niks, want ja, dat moment... Ik heb het eentje gezien van mijn leven. Je moet echt geluk hebben dat je dan... Dan moet je ook al weten dat er eentje aan de voet van de stam ligt. En dan moet je dan wachten tot het avond wordt. En dan moet het dan niet te donker zijn voordat het gebeurt. Ach, maar je gaat ik, het wel proberen? Ik ga het wel proberen, maar ik werk geen grote verwachtingen. Hou die nieuwe filmproductie van Nico de Haan in de gaten. Werktitel Uilen op bestelling. Uh, voor ons vaste onderdeel, uh, de Nederlandse talige muziek... Uh, hebben we natuurlijk ook het hele Lowlands-programma doorgeplozen. Wel veel bandjes uit eigen land, zoals Go Back to the Zoo en de Kaidman Orchestra. Uh, je hoort het al aan de namen, weinig Nederlands. Maar gelukkig stond gisteren Spinvis op één van de podia. Dat is altijd Nederlandstalig. Al weet je nooit precies wat die teksten van Erik de Jong nou betekenen. Maar hoe dan ook, hier is Spinvis met De Tuinen van Mexico. Laten we nog eens even naar Lake Lowlands gaan, naar de drijvende pontons van Low Lab. U hoorde eerder in de uitzending al over de vacuümvliegtuig WC's. Nou, laten we maar eens eentje horen. Zo, nou, er gaat weer een, uh, een bijdrage, Louise. Maar ja, eigenlijk gooien we geld weg, hè, zeg jij. Ja, de poep is goud, hè? Dat is uh, onze boodschap uh, eigenlijk al drie jaar nu op uh, op Lowlands, uh, steeds verder. En uh, zoals je weet uh, hebben we Erik van Eerdenburg kunnen inspireren om hier de, de vacuümtoiletten neer te zetten. En uh, bij ons gebouw van het Nederlands Instituut voor Ecologie gaan we eigenlijk nog verder. En dan zeggen we echt poep is goud, want we moeten er belangrijke voedingsstoffen uithalen. Want hoe werkt dat dan? Nou, wij hebben uh, in het gebouw uh, vacuümtoiletten. Die spoelen we dan met grondwater. Uh, dan gaat het naar vergister. Dan kan je er biogas van maken. Ja, het is een compacte brei, denk ik. Ja, hè, een compacte die, uh, brei. afgeleverd wordt. Ja, het is een beetje een vies praatje, maar het moet nou, even. Ja, het moet even. Misschien zijn de mensen er nog niet aan toe. In deze vroeg. Het is vroeg. Maar uh, ja, we hebben dus een onverdunde massa. Dat is dus heel goed. Omdat een vacuümtoilet gewoon maar één liter water gebruikt. En dus ja. niet tien. Je begrijpt het uh, voordeel voor Lowlands gelijk. Met 55.000 mensen die Zeker. hier drie Dagen poepen en plassen. Uh, maar daar gaat, bij ons gaat het natuurlijk echt om de voedingsstoffen die daarin zitten. En dat is helemaal geen afval wat je in een riool zou moeten gooien. Maar dat is dus uh, voedsel voor iets anders. En wij uh, zeggen dat is eigenlijk voedsel voor algen. Want algen zijn natuurlijk fantastische, ja, ik zeg altijd maar kleine plantjes... Uh, zonder uh, worteltjes en uh, blaadjes die zich net als bacteriën heel snel kunnen vermenigvuldigen. En dat betekent dus dat je heel snel biomassa krijgt. En uh, ze kunnen ook fotosynthetiseren. Dus ze kunnen licht pakken en ze kunnen daar uh, biomassa van maken. En ze oh, hebben wacht even, het gaat me een beetje te snel, Louise. Algen, oh, is... zeg je. Hè? Maar hoe, hoe, hoe, hoe kom je aan die algen dan? Nou, hoe werkt dat dan? Algen. Wij hebben nu een uh, aantal algensoorten... die dus kunnen groeien op uh, eigenlijk het, uh, de vloeistof die uit de vergister komt. Het stikstof, wordt vergist dus? Ja. Waar, de vergister die maakt gewoon met bacteriën biogas. Maar de vloeistof daarna heeft stikstof, fosfaat, kalium... En dat zijn voedingsstoffen. En voor de algen? Voor de algen. Okay. Dus gaan we algen kweken met een algenproductiebedrijf. En die algen, ja, daar zit dan... Als ze dat allemaal op hebben genomen, hebben ze eigenlijk alle voedingsstoffen zitten in die algen. Dus als je die algen gedroogd heb je bij wijze van spreken je, je voedingsstoffen voor de bodem weer terug. Een soort kunstmest is het wel Een soort dan kunstmest, ja. ja. Fosfaat is natuurlijk een belangrijkste component van, ja. van uh, uh, de hele kunstmest. En uh, ja, je zal dus, als je de wereldbevolking uh, wil uh, voeden, zal je toch met kunstmest ook moeten kunnen werken. En het mooie van dit verhaal, dat met kunstmest of met algen, kun je, gedroogde algen, kun je heel veel, hè? kun je ja, veel dat, maken. Dat laten we ook hier zien op. Ja, uh, de kast lopen, want ja. Ja, het lijkt een beetje als een, op een schap in een winkel... ...met allemaal... Ja, want mensen kennen algen misschien niet. Het zit echt overal in, van je shampoo, uh, het zit in je, in je gevulde olijven... ...het zit in, de blauwe M&M's uh, zijn uh, van algen. Echt waar? En, ja, en hier, visolie, hè? Dat, uh, dat is helemaal geen... ...daar zitten dus van die geweldige omega-vetsen. Maar die komen helemaal niet van vis. Dat komt omdat vis algen ge hebben gegeten. Dus je kan het beter uit die al halen. Sushi, nou, zie je? Sushi. Mango. Uh, oh. Ja. Mango sap. Uh, met mango spirulina. Dat is een. Uh, ja, een, uh, een, een, een lekker sap. Nou, dat ziet er een oh, beetje vaag uit hoor. Een ja. beetje als een combinatie van poep en pies, ja, eerlijk gezegd. Ja, nou, dat is de kleur, maar dat, ik heb het niet gemaakt. <laughs> Kijk, en hier staat ook nog, hierbovenop, bioplastic. We hebben hier een uh, bioplastic uh, tandenborstel. Ik ga ineens met hele andere ogen ja. naar voedsel kijken, ja, ja. Louise. En koekjes, algenkoekjes ja. hebben we ook nog. Dus ja. dit is allemaal mogelijk. Uh, ja, is het nou hetzelfde het ons... als het gescheiden inzamelen van poep en pies? Want dat bestaat natuurlijk al wel. Ja. Kijk, fosfaten zitten vooral in de urine. Dus als je urine uh, gescheiden afvoert, dan kan je er ook je fosfaat uit halen. Dat gaat in... Met Lowlands doen we dat nu uh, ook, gelukkig. Uh, dus alle urinoirs en zo. Maar wij gaan in ons gebouw eigenlijk nog wat verder. Omdat we het... Niet verdunnen. Dan hebben we een dikke massa. Er zit alles in. Dat is ook prima. En meer is niet nodig. Maar nee. goed, het, uh, het klinkt als een heel mooi verhaal. Ik denk dat ik nog even een bijdrage ga leveren aan deze. Nou, ga, op de gouden, ga even op de gouden wc-pot zitten hier. Want de boodschap is natuurlijk afval. Bestaat niet. Nee, het bestaat helemaal niet. Ja, ook uh, de keutels van Jeannette Paramoor zijn geen afval. Uh, voor de laatste keer... Deze ochtend in Vroege Vogels uh, gaan we even naar de, de muzici die hier naast ons zitten. Janine uh, van Amsterdam en Melanie Broers. Deze twee fantastische violisten van het NJO. Straks voor een duizendkoppig publiek. En nu nog even verstild hier rustig in de schaduw op het Early Birds terras. Zij spelen het derde deel uit de violsonaten van Likler. Janine en Melanie, uh, voor de laatste keer heel hartelijk bedankt. Uh, ja, dit is de opmaat van jullie grote optreden hier straks op Lowlands. Hoe, uh, Janine, hoe gaat dat eruit zien en waar is dat precies? Uh, wij gaan vanmiddag om kwart voor één spelen op het gros podium, uh, Het ene grootste podium uh, is mij verteld. Zijn ze zenuwachtig? Ja, nou ja, het is dus, uh, zeker spannend voor zoveel mensen. We spelen daar een uh, uh, aantal delen uit de suite van Romeo en Julia van Prokofjev. Ja. De ballet, uh, wordt, uh, het balletstuk, balletstuk, toch? Ja. Ja. Ja. Ja. En wat verwacht je daarvan? Ja, ik denk dat het, uh, ja, dat het enorm wordt. Sowieso. Ja. En uh, ja, het wordt denk ik heel erg uh, bijzonder. Ja. En met ja. hoeveel zit u dan op het podium? Met bijna 100 musiciën. Dat dus ja. is echt een enorm zien van die orkest. En als het ja. even mee zit, 55.000 man uh, ervoor. Wie weet. Ja, wie weet. En hoe ziet jullie dat? Want dan is jullie dag nog niet afgelopen. Dan komt er nee, nog wat? Nee, klopt. Na, na onze optreden gaan wij direct terug naar Apeldoorn. En daar hebben wij s'avonds nog een concert in Orfuis. Oké. Okay. Ja. Nou, heel veel succes. Dank en wel. heel hartelijk bedankt dat jullie hier wilden spelen. En Janine van Amsterdam en Melanie Broers. Uh, ja, nu, we verlaten heel even uh, Lowland. Nu even iets heel anders. Want morgen reis ik samen met Milieudefensie en een filmploeg... Van de Vara naar de door olievervuiling getroffen gebieden in Nigeria. Met de campagne Worse Than Bad... vragen we aandacht voor de oplossing van het enorme milieuprobleem... dat uh, ja, minstens voor een deel door het Nederlandse Shell is veroorzaakt. Een enorme olieramp is daar gaande. Vier vrijwilligers, vier gewone Nederlanders reizen met mij mee. Zij willen wel eens met eigen ogen zien hoe de situatie daar echt is. En aan de telefoon een van die uh, vrijwilligers, Herman Sier. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Herman. Uh, waarom, uh, waarom wil je mee? Nou, om, om te kijken of er op deze manier wat, uh, wat, uh, de, de, de, de publieke druk wat verhoogd kan worden op Shell. Om daar toch eindelijk een keer in actie te komen. Ja. Om er iets aan te doen. En wat, wat, wat, wat verwacht je daar aan te treffen? Nou, uh, niks leuks ben ik bang. Ik hoop dat het een klein beetje meevalt. Maar ik heb al mensen horen zeggen die er geweest zijn... Het is net alsof er een ato atoombom gevallen is. Dus ja. ik uh, zie er wel een beetje tegenop wat dat betreft. Dus ik hoop eigenlijk dat het meevalt, maar ik ben ervan overtuigd dat het uh, niet mee zal vallen. Ja, want dat zijn gebieden die uh, grotendeels bewoond, of voor een deel ook niet meer bewoond kunnen worden. Door de olie die daar, uh, die daar ja, stroomt. Ja, er zijn hele dorpen die, die, die leeggelopen zijn, omdat de mensen daar hun... Dus uh, kunnen geen vis meer. Er zit geen vis meer in het water. Ze kunnen geen landbouw meer plegen, dus ze kunnen gewoon hun... Uh, ze kunnen niet meer leven, ze hebben geen middelen van bestaan meer. Dat geeft weer een extra probleem, want die mensen die trekken weg naar andere gebieden... en die komen in andere dorpen waar ze natuurlijk niet op die mensen zitten wachten... want daar is het, houdt het ook niet over. Dus je hebt eigenlijk ook nog een enorm sociaal probleem erbij. Ja. Nou kunnen we met z'n allen boos zijn op, op, op allerlei partijen die daar een rol hebben gespeeld. Nigeriaanse overheid, andere oliemaatschappijen. Maar ook uh, uh, Shell is daar een belangrijke uh, speler. En nou heb, nou heb je al eerder laten merken dat je boos bent op Shell. Hoe, hoe, hoe is dat gebeurd? Hoe is dat gedaan? Ja, ja, nou zo kwam het eigenlijk allemaal voor mij aan het rollen. Toen ik van deze actie hoorde en oh, met eigen ogen op de site van Worst Bed zag hoe ontzettend erg het daar was. Toen realiseerde ik me dat... Uh, dat wij Shell aandelen hadden. En uh, uh, met Milieudefensie erover gehad van kunnen we daar niet iets mee, want ik kan zo niet uh, over de ruggen van die mensen mijn pensioen opbouwen. En toen heb ik op de uh, uh, aandeelhoudersvergadering, omdat ik aandeel had mocht ik daar wat zeggen, heb ik gevraagd aan Shell, aan de directie van kunnen jullie niet iets doen? want uh, kunnen jullie, Heb ik het tussen aanhalingstekens gedreigd om een aandelen te verkopen? En hoe reageerden nou, ze daarop? Nou, daar ligt natuurlijk niet wakker van. Dus er komt een heel mooi glad antwoord van die man, van die directeur Pieter Vozen. Die heeft dat elk jaar, dus die heeft daar geen moeite mee. Die heeft een pasmoe dat ze toch zo'n best doen en dat het onzeilig is en dat de regering, nou, noem het allemaal maar op. Maar het komt erop neer dat ze gewoon nog steeds niks doen. En zodoende hebben wij volgens onze aanbeelingen verkocht. Dat was de eerste stap. De tweede stap uh, volgde morgen, hè, ja. als we elkaar op ja. Schiphol zien. Ja. Heb je je, je, je, je malaria-pil al genomen? Nee, die neem ik vanavond. Ja, vandaag beginnen, hè? Ja, ja. Goed, um, nou, wij zien elkaar morgen. En uh, de, de radio- en televisiekijkers kunnen daarna nog veel meer zien van onze, uh, ja, onze avonturen daar. En wat we daar allemaal ja. uh, aan gaan treffen. Uh, Herman hier, heel hartelijk bedankt. Tot morgen op Schiphol. Oké, okay, tot morgen. Um, en uh, voor u thuis, ja, meer informatie over het oliedrama en de vroege vogelsreis naar Nigeria... vindt u op onze website vroegevogels.vara.nl. En volgende week, als Karen van der Bogart op mijn plek zit... want dan zit ik dus in Nigeria. Ja, dan hoop ik via een satelliettelefoon nog even te vertellen... waar we dan zijn en wat we daar meemaken. Um, onze gasten van het begin van deze, van deze uitzending... Jan Douw Kroeske, initiatiefnemer van LowLab... en Louise Vet, directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie... zitten hier weer aan tafel... Um, ja, Lowlands is nu al zeker een jaar of tien bezig, Jan Douwen. Twintig jaar. Uh, ja, twintig jaar Lowlands, ja, maar al oh, met vergroenen. Dat is nu ja. een jaar of tien ongeveer ja. bezig. Eerder hoorden we al het groene verhaal van directeur van het festival, Erik van Eerdenburg. Um, ja, waar, waar staan we nu? Is de pioniersfase voorbij of is dat eigenlijk nog steeds uh, gaande? Als jij de industrie luistert en een festival als Lowlands heeft heel veel te maken met mensen in de markt... dan uh, zijn we dat wel voorbij, die pioniersfase... En ik denk dat we vooral heel scherp moeten blijven met z'n allen. Met nieuwe ideeën, met nieuwe kennis, met uh, nieuwe vormgeving. Dat het wel doorgezet wordt nu. Dat we niet blijven hangen. Want het gevaar bestaat natuurlijk altijd dat wanneer je iets gedaan hebt in de wereld van de duurzaamheid... dat je denkt, nou, ik ben klaar. Maar dat is niet zo, want uh, we blijven rotzooi produceren. En uh, ik ben zelf er meer en meer achtergekomen dat het sluiten van die circulaire economie helemaal niet zo moeilijk is. Of het nou gaat over het maken van een uh, biopolymeren muntje in plaats van een plastic muntje. Yeah. Uh, maar je moet het wel doorzetten. En wat interessant is op Low Lab is om mensen tegen te komen die daarover nadenken. die daar al verre mee zijn. Die in hun hoofd en in hun handen al vaak al in 2018 andere, zitten. hier presenteren. Andere problemen lijken zo groot en onoverkomen. Ik las in, in, in literatuur hierover dat er nou, duizenden vrachtwagenbewegingen nodig ja, zijn... Ja, om dit ja. op te bouwen hè, voor die drie ja, dagen. Ja. En uh, het festival heeft er nou heel erg hard aan gewerkt... om nou ja, enkele tientallen of honderden vrachtwagenbewegingen af te halen. Maar dan blijven er nog 2000. Ja, hoe ja, maar, Grote dat nou problemen, maar grote problemen, menno, die ontstaan alleen als alles bij elkaar opgeteld wordt. Dus je moet datgene wat alles bij elkaar opgeteld is, moet je ook weer eh, apart afbreken of kleiner maken of veranderen. En dan blijkt dat alles bij elkaar toch weer kleine, unieke dingen zijn. Ja. Dus altijd ja, weer... Het moet, kan, weer... Louis het, het moet echt gaan, uh, gaan werken als een, als een ecosysteem, zeg ik altijd maar. Dus dat betekent dat er heel veel relaties zijn uh, die, je, die je moet gaan gebruiken ook relaties tussen Lowlands en de omgeving. Ik denk dat dat een next step zou moeten zijn. Bijvoorbeeld het afvoeren van al die poep en pie's, om het maar zo te zeggen. Je ja. kan je voorstellen dat je dat met lokale boeren doet... die vergisters hebben voor hun dierlijke mest... en dan bij wijze van spreken deze voorraad daarna verwerken. Zoiets, weet je wel. Ja. Maar ik, denk, ik, oh, ik ben wel met je eens dat we pionier voorbij zijn qua idee vorming uh, dat het moet. Maar uh, elke kleine uh, afzonderlijke poot kan nog weer beter. Ja. En het leuke is van Erik dat hij dat ook oppakt. Erik en, en Lowlands is sowieso... Veel flexibeler dan uh, onze maatschappij in zijn geheel. Als je ziet hoe ongelooflijk conservatief de bouw is... of grote instituties, als, uh, toch ook universiteiten die gaan bouwen... of weet ik, weet je wel, niks kan, weet je wel. Ja. Alles is te moeilijk, er ja, is geen garantie. En eigenlijk hier... Gaan ze dan gewoon het doen? Ja. En dan is dat dus ook gewoon het bewijs dat het kan. En, en niet alleen in LOLAP. Want LOLAP is natuurlijk een, een ja, soort festival op dit festival. Ja, ja. Ook maar ook voor het hele, hele land ah, ja. zelf. Want we, is, tonen, we tonen het aan, aan, aan. Nou ja, jij zei net: 20.000 mensen van de 55.000 komen wel even kijken op LOLAP. Ja. Worden geïnspireerd, kunnen daar een uh, idee op doen. Als je ziet hoeveel mensen er tegen mij ook zeggen van... jee, waarom zit er nou niet in ieder kantoorgebouw gewoon een vacuümtoilet... dat we niet al dat stomme dat drinkwater uh, ja. verspillen. Ik zeg, ja, dat moet je niet aan mij vragen. Maar dat moet je dus vragen aan degene die aan het bouwen is. En die vindt het dan niet handig, kent het nog niet. Uh, zit geen chema of weet ik veel. Weet je wel, en dan kan het niet. Boom. En daar, ja, don't take no for an answer. Ja, ik dat zou dat is de uitdaging. Mogen, zou ik zou het anders mogen zeggen. Nog iets plastischer. Het uh, woordje duurzaamheid wordt heel vaak gezien als een warme hondendrol. In de Nederlandse maatschappij, en ook in Duitsland, en alle landen om ons heen, wordt een warme hondendrol gezien als iets waar je hard voor weg moet lopen. Maar je kunt het beter oppakken. Dan raak je hem namelijk niet meer. En ja. gebruiken. En gebruiken, ja. Ja, dat is dan weer jouw vak. Ja. <laughs> um, nou, lopen hier 55.000 mensen rond. Er is een, een, eigenlijk een dorp of een kleine ja. stad gebouwd. Uh, komen hier nou ook ideeën, ontwikkelingen uit voort die ook weer op andere plekken gebruikt ja. kunnen worden? Net zoals wel eens gezegd wordt op International Space Station. Ja, daar komen dingen uit die we op aarde kunnen gebruiken. Ja. Absoluut, ja. absoluut. Je merkt dat een festival als Lowlands uh, is ook aan het pionieren. Hè? Je gebruikt het woord pionier net. En dingen die hier vaak beginnen... Uh, die worden in de rest van de maatschappij dan vervolgens ook zichtbaar. Wat wij met Lowlab doen, uh, zo'n muntje wat we hebben laten zien... Maar ook de samenwerkingsverbanden die heel belangrijk zijn. Wij koppelen NIO-KNW bijvoorbeeld aan TU Delft. Wat er misschien nog niet was, maar dat willen we. En wat dan aardig is, dat wat we tegen Louise en Paul Rilmen van TU Delft zeggen. Jongens, let op, volgend jaar is er weer Lowlands. Op die en die datum. Dan moet jullie nieuwe product wel klaar zijn. Dus we pesten onze partners ook een beetje door ze een deadline op het voorhoofd te plakken. Dus al die medewerkers van onze partners die gaan vreselijk hard rennen. Omdat ze weten, volgend jaar weer Lowlands. Ja. En weet je wat ik ook zo leuk vind? Bijvoorbeeld uh, nou, de jacuzzi die op zonne-energie draait. Ik bedoel, je kan het dan niet maken in deze tijd als je rijk bent. En je, en, en je hebt gewoon lekker een jacuzzi. Want het moet niet minder, het moet anders. Hè? Dan heb je die toch gewoon op zonne-energie. Zonne ja. Dus ga nou naar de miljonairsver. Je bent gewoon echt helemaal niet meer van deze tijd. Dus uh, minderen hoeft vaak helemaal niet. Het moet gewoon anders. Ja. En daarmee bereik je dus een heel deel van je publiek... die niet in de, in de laat ik maar even zeggen, stoffige linkse uh, geit alle sokkenhoek wordt gezet, wil gezien wil worden. Dat, dat willen ze niet, maar wij willen wel dat de hele maatschappij verandert. Ja. En niet dat je 3,2% believers naar 3,3% doet. Precies, procent maar hoek. hoe gaan we dat nou bereiken? Hoe, hoe wordt door, dit nou meer dan druppels op gloeiende nou, platen? Door de uitdaging dat je Met cool, rollen en muntjes. Nou, maar ja, nee, dat is gewoon, nee. goud is gewoon een slogan. Maar ja. door, door te laten zien dat je cool bent als je het, gewoon, als je, als je, ja, als je het anders doet. He, ik bedoel Waarom zou je in zo'n uh, PC Hoofdstraat uh, ja, waardeloze wagen rijden uh, als, als je kijk, een elektrisch een lotus kan hebben en uh, die 300 uh, kilometer. En wat ik graag op. zou willen zeggen is dat we die fase al voorbij zijn ook inmiddels. Ja. Dus we hoeven niet meer de vraag te stellen hoe moeten we het nou bewerkstelligen? Dat is al gebeurd. Ja. Dus we zijn er al voorbij. Ja. Ja. En uh, heb je nou ook al? wel dat je mensen bij LowLab krijgt die niet altijd al op duurzame festivals komen en uh, de ja, Groen en Geldkatern lezen ja. van de Volkskrant, maar die echt daar ter plekke nou ja, het Die nieuwsgierig langskomen ja. en die zeggen, oh, uh, huh, kan dat? En, hé, uh, oh, hey, doen jullie dat dan al? Ja. En ja, en, maar, en dan krijg je altijd de vraag, waarom gebeurt het niet vaker? Vooral met die Ja, ik blijf er maar over zeuren. Maar. En dan, inderdaad, ik ben naar Erik gegaan. Ik heb gezegd, Erik, uh, ga het nou doorrollen. Mojo, die popfestivals, er is toch verdorie, urine kan je toch ook apart inscheiden? Hij vond het gewoon een fantastisch idee. En dan is het inderdaad, we pakken het op. Ja. Nou, in vorig jaar 30, nu 280... En dat, dat ja. is niet meer van deze tijd dat je het anders doet. En dan inspireer je mensen ja. om het zelf ook te gaan doen. Ja. Niet ja. omdat jullie het willen, maar omdat ze zelf zien dat nou, het kan. Nou, En vooral bedrijven, bedrijven grote zien? instituties. De, de, de kleine, het is niet altijd dat je dat in je, in je eigen huisje allemaal kan. Het systeem, het systeem moet anders. We moeten naar een circulaire economie. Ik vind het zo mooi als je met Kees Hummelen praat van de RUG, Groningen. Die kan je gefascineerd vertellen over de buigzaamheid van zonnecellen, zonnepanelen... Over zijn tas die hij over zijn schouder heeft. Ik praat met Bart van Groningen. Dat zijn de vertellers. De vertellers die ons ja. motiveren. En, bedoel... en die ontmoet je. Ja, ja. We gaan af ja. en jou uh, ja. Jan Douwe. En die ontmoet je hier. Prachtig. Heel hartelijk bedankt dat jullie hier waren, Louise Vett, nee, Jan Douwe, Kroeske. Wij gaan ga nog taak. snel even naar Jeannette. want die staat bij de entree van Lolens. Ja, ik, uh, ik sta hier bij de, bij de hek inderdaad. En volgens mij gaat het pas om 12 uur open. Maar ik zie wel heel veel mensen hier staan. Uh, nou echt al een paar honderd en of dat zo. Is de en eind, het wordt he? alleen maar meer. Wat je hoort is iemand die hier uh, ja, de zooi, de afval bij elkaar aan het vegen is. Want uh, ja, met 55.000 mensen heb je natuurlijk toch ook wel heel veel afval. Dat kan niet anders. En ik zag op het terrein wel overal vuilnisbakken. En, en, en, nou ja, goed, er is van alles gedaan om dat een beetje goede banen te leiden. Maar ja, dat blijft denk ik toch lastig. Een beetje inspiratie uh, is misschien toch wel hier ook bij uh, jonge mensen op zijn plaats. Om ze gewoon hun zooi. Jongens, ruim je zooi gewoon eens op. Heel goed, Janet, Zit ze nog maar even achter de broek, hoor. Dat al die zooi opgeruimd wordt en dat kan allemaal gerecycled worden. Um, ja, nog even. De toegangspoort gaat open. Dan nemen de tienduizenden bezoekers en de decibels het van ons over. Uh, bent, heeft u dan nou nog niet genoeg van Lowlands? Blijf het volgen op Twitter en op sites. En uh, OVT gaat er ook over. Erik Punt, de, de geweldige technicus van 3FM die ons begeleid heeft. Hartelijk bedankt. Dag.